Het is volgens hem wel de vraag hoe het moet met de anderhalve meter afstand als er weer meer gevlogen wordt. In Den Haag is aan het begin van de nacht iemand doodgestoken. Het is onbekend of het gaat om een man of een vrouw. De politie heeft een verdachte aangehouden. Wat zijn of haar relatie is met het slachtoffer is nog niet duidelijk. Het steekincident was in het stadsdeel Segbroek. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. D66 houdt vandaag een online congres. De partij zou fysiek bijeenkomen in Nijkerk, maar dat kan vanwege corona niet doorgaan. Daarom is er nu een livestream vanuit een tv-studio in Brabant. Spreken en stemmen over moties zitten niet in. Wel kunnen leden nieuwe bestuurders kiezen en meepraten via YouTube en WhatsApp. Het programma is ingekort en duurt naar verwachting zo'n twee uur. De lijsttrekker wordt pas na de zomer gekozen.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 Op de meeste plekken blijft het droog. In het noorden kan de temperatuur dalen tot rond het vriespunt. Overdag in het zuiden kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Zondag en de dagen daarna zonnig bij 15 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Your mind. I do just what it takes. Apologize a, a thousand times.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 Ik Geht in Urlaan, als so'n Freit Die Kuh boogt mit dem schönsten Gewond Wir brechen auf zum Strom, Doch bis wir unten beim Stübel sind, Nu müssen wir leider sehr weit fahren Die Klima kaputt und der erste Stau Die Kinder mochten andere da Ich hob een Durst, wanneer MUHS LULU, PAPA SHÖTZ RADIO op. Im Minutentag sorgt jeder wo er komt Schwerstgebot, als komen we nog